En welkom bij het tweede uur van het op jouw C van het Menu in de mix. We got a party to go to Eddie Tonek. Peace for Tony. En je wilt natuurlijk vast wel weten wat hij heeft gedraaid. Hij gaat al met Trade Control, you know why. Gevolgd door René Ams versus Robert Armani. Hope Bells in de Eddie Tonek Bootleg. Daarna hoorde je Lebek Luke met Speak Up in de Chris Lake Mix. Julian Jordan met Rocksteady kwamen daarna voorbij. Gevolgd door Le Grand, Denise Koju en Johan Wedel. Turn it! Daarna kwam Norden en Minks. Jor en I. Daarna Michael Byrne, Rise in the Dirty South Edit. En je hoort ook voorbij komen Eric Morillo vers Eddie Tonic Futuring Skin if this ain't love. En tot slot Ivan Kouw en Phoenix Paul in my mind in Axel mix. Nu M83 Midnight City in de Eric Brits mix. Tot aan 11 uur. Meer Eddie Tonic. Ja, je hoorde er voorbij komen Dennis Koju versus Blotney. Hybrid hair of glass in Eddie Tonek bootleg. Daarna Tommy Trash met The Ant. De bingo players kwamen ook nog voorbij met Lamour. Gevolgd door de Jackers en Anger Dimas met Ria. En daarna kwam Dennis Koju versus Calvin Harris. I feel so tang in Eddie Tonek bootleg. Michael voor vs. sketches Resurrection vi uh, Violence in de Eddie Tonic Bootleg. Wat kun je nog meer gaan verwachten? Tommy Trash met Cascade Volkan Gardner, Ter en Beck en Kings of Leon met The Immortals in de Royce Cop Mix. Tot aan 11 uur is het See It met Eddie Tonic in de mix. Ga hier op jouw C-VM En Tom Ford. Het radiostation Waar Leep Bek Luc In van zijn eerste sets heeft gedraaid Ja Als je de wereld van Twitter volgt Dan kom je nog eens wat te weten Mijn naam was JJK. En dit was 2 uur zie het. Met de exclusieve mix Van Eddie Tonic. Volgende week vrijdag 9 uur. Stift zijn we weer bij je. Met heel veel nieuwe beats. En het blijft natuurlijk ook luisteren naar de overige programma's van Jozef van Zandvoort. En maak er een mooie weekend van. Dit was See It. Ciao.